Ik hoop dat, uh, ja, dat jullie hier allemaal vol verwachting zitten hoe God weer tot ons wil spreken. Ik wil het vanochtend met jullie hebben over geloof. Geloof. Geloof in God, geloof in Jezus. Geloof. Of we nu al jaren christen zijn of we vandaag voor het eerst in de kerk zijn, waarschijnlijk voelen we allemaal diep van binnen... We hebben geloof nodig. Maar waar ik ook heel veel mensen mee zie worstelen, en ik zelf soms ook mee worstel, is wanneer geloof ik nou genoeg? En wanneer heb ik nou het juiste soort geloof? Wanneer heb ik nou genoeg geloof? Is dat pas als ik 100 geloof? En soms twijfelen of we wel genoeg geloof hebben om, om te bidden en te bidden dat God ons ook verhoort. En omdat we denken dat God ons toch niet verhoort, omdat we toch niet geloof hebben, bidden we maar helemaal niet. En vragen we God maar helemaal niets. Nou, het verhaal wat ik vanochtend met jullie wil, wil lezen, bemoedigt mij altijd erg. En ik hoop dat het jullie ook bemoedigt. En het laat ons ook... Geeft ons ook belangrijke lessen over geloof en twijfel. Als het goed is, ligt er een Bijbel onder je bank. Um, pak hem, dan lezen we het samen. Het is een beetje een geel-bruinachtige Bijbel. En um, als het goed is, kunnen we dan allemaal meelezen met hetzelfde gedeelte. En dat staat op bladzijde 1595. Ik wil graag Marcus 9, vers 17 tot 27 lezen. Dus bladzijde 1595. staat in het Nieuwe Testament. Je hebt het Oude Testament, het Nieuwe Testament. En dit is het Evangelie van Marcus. Hebben jullie het allemaal gevonden? Oké, okay. vers 17. Marcus 9, er staat. En iemand uit de menigte antwoordde, Meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven. Want toen hij kwam was Jezus er nog niet. Maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe, long, hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij, dat is Jezus, vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen, om hem dood te maken. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft en meteen riep de vader van het kind onder tranen ik geloof Here, maar kom mijn ongeloof te hulp en toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt ik beveel u ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug en onder geschil en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode. Zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. Ik hoop dat jullie een beetje inlevingsvermogen hebben. Probeer je eens... ...in de sandalen van deze vader te plaatsen voor, voor een moment. Dus stel je eens voor, je, je leeft daar in de eerste eeuw van Christus. Je hebt een zoon en van jongs af, jongs af aan is, al, is hij al bezeten. En die, die boze geest, die onreine geest... ...die zorgt ervoor niet alleen dat hij doofstom is... ...dus hij kan niet praten en hij kan niet horen... Maar die geest geeft hem ook constant epileptische aanvallen. Waardoor hij op de grond valt. En zelfs zo dat die geest hem probeert in het water te gooien of in het vuur te gooien. Zodat, hè, zodat hij doodgaat. En je bent wanhopig. Je hebt alles geprobeerd. Je hebt je knieën paars gebeden. Je, je bent naar allerlei gebedsgenezers geweest. Je hebt je, je hele kudde schapen heb je geofferd in de tempel. Maar niets hielp. Je bent wanhopig. Je bent machteloos. En dan op een dag hoor je over Jezus. Jezus, de, de rabbi, de leraar, de meester die, die door het land trekt. En het verhaal gaat dat hij mensen geneest. Hij bevrijdt mensen van demonen. Hij brengt het goede nieuws van het Koninkrijk van God. En voor het eerst in je leven voel je een sprankje hoop. Denk je zou Jezus, mijn zoon, kunnen genezen. En je besluit een lange, moeizame reis te maken met je zoon naar Jezus toe. Keer op keer krijgt je zoon epileptische aanvallen. Het is, het is moeilijk, het is. En toch ga je door en eindelijk ben je op de plek waar Jezus zou moeten zijn. En dan vertellen ze dat Jezus er niet is. Je kan wel janken. Maar dan hoor je dat negen van Jezus' discipelen er wel zijn. En in die tijd, als je discipel of volgeling van een rabbi was, van een meester, dan deed je wat de meester ook deed. Je probeerde precies zo te leven zoals de meester of de rabbi leefde. Dus die vader dacht, als Jezus het kan, als de meester het kan, dan kunnen zijn discipelen het ook. Dus hij vraagt die discipelen, kunnen jullie mijn zoon genezen? Nou, er staat dat de discipelen alles proberen, keer op keer, maar het lukt ze niet. En op dat moment komt Jezus aanlopen. En die vader die kijkt in de ogen van Jezus en opnieuw voelt hij een sprankje hoop opborrelen. Steeds meer hoop en tegelijkertijd worstelt die hoop van binnen met twijfel. Wat moet je je voorstellen, je hebt dus een zoon die al zijn leven lang bezeten is. Die al ziek is. En je hebt alles geprobeerd. Dus hoop, wanhoop, geloof en twijfel, ze worstelen in zijn hart. En daarom zegt hij ook tegen Jezus. Heer, ik geloof, maar kom een ongeloof te hulp. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind, een, ik vind dit een prachtig verhaal. En ik wil samen met jullie kijken wat we uit dit verhaal kunnen leren... Voor ons eigen leven. En ik geloof dat we twee hele belangrijke lessen kunnen leren. En de eerste les is. Dat, dat God ons simpelweg vraagt om eerlijk te zijn met hem. Weet je, de vader neemt best wel een risico door toe te geven naar Jezus toe dat hij twijfelt. Jezus had kunnen zeggen, oh je twijfelt? Ja, kom maar terug als je genoeg geloof hebt, ik heb wel meer te doen. Maar dat doet Jezus dus niet. Hij wil juist dat we eerlijk zijn. Eerlijk zijn over onze twijfels. Eerlijk zijn over onze angsten. Eerlijk over onze fouten en teleurstellingen. Dat we eerlijk met hem zijn. Als je de, de Bijbel gelezen hebt... dan kom je op een gegeven moment in het Oude Testament... Kom je een man tegen genaamd David... David was eerst een, een schapenherder. En op een gegeven moment werd hij door God uitgekozen om de koning te worden van Israël. En deze David werd een man genoemd naar Gods eigen hart. Dus een man zoals, zoals waar God blij van werd. Nou, Mijn vraag aan jullie is, was deze David dan zo perfect? Was David perfect als je het verhaal van zijn leven leest? Nee? Zijn we hier wakker? Nee, absoluut niet. Als je het leven van David leest, dan zie je dat hij keer op keer de fout ingaat. Sterker nog, hij pleegt overspel. En vervolgens laat hij de man van die vrouw met wie hij overspel pleegt, vermoorden. Nou, hoe ver kun je gaan? En toch wordt deze man een man naar Gods eigen hart genoemd. Waarom? Ik geloof een van de belangrijkste redenen dat dit het geval is, is omdat David zo goud eerlijk was naar God toe. En weet je, David was niet alleen een herder en een koning, hij was ook een dichter. En de psalmen in het oude testament zijn voor een groot gedeelte door David geschreven. En David was wat we nu zouden noemen een singer-songwriter. En die psalmen waren zijn best of, zijn grootste hits. En die psalmen staan vol, over, vol met Davids um, uitroepen naar God. Hij was volkomen eerlijk over zijn twijfels, over zijn, over zijn verdriet, over zijn boosheid, over zijn wanhoop. Zo vaak riep hij het uit, God waar bent u? Zo eerlijk was David met God. Maar op het eind van die psalm, bijna altijd staat er, en toch heer. En toch kies ik ervoor om u te vertrouwen. Ja, oei oei oei. En weet je, dit is hetzelfde geloof wat die vader heeft. Heer, ik, ik twijfel, ik heb wanhoop, ik, ik weet het niet meer. En toch kies ik ervoor om u te geloven. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dit is ook het geloof waar God ons toe uit, uh, uitnodigt. Weet je, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar zo vaak probeer ik mezelf beter te, voor te doen dan ik ben. Proberen we ons voor te doen als een soort supergelovige, ook, ook naar God toe als we bidden. We proberen op onze tenen te lopen. Maar God kent ons hart. We hoeven bij God niet op onze tenen te lopen. We mogen eerlijk zijn, we mogen... Alles bij Hem neerleggen, we mogen alles beleiden. En we mogen eerlijk zijn over onze twijfel. We mogen eerlijk zijn als we het moeilijk vinden om geloof te hebben voor iets, net zoals die vader. Dus dat is de eerste les: wees eerlijk met God. En de tweede les, en dat is misschien nog wel de belangrijkste les, is dat het uiteindelijk niet gaat om hoe groot ons geloof is. Maar dat het, erover, dat het erom gaat hoe groot de God is waar we ons geloof in stellen. Weet je, de vader heeft misschien wel niet zo'n groot geloof. Hij twijfelt. Maar opnieuw, hoe begrijpelijk. Zijn zoon is van jongs af aan doodziek, bezeten, lijdt verschrikkelijk. Als jullie vaders of moeders zijn, weet je hoe erg het is als je kind... Verschrikkelijk ziek is mijn dochter Elina Had jarenlang een glutenallergie. Ze had op een gegeven moment nog maar zulke armjes en beentjes. een hongerbuikje, ingevallen gezichtje. Ze, ze kon niet meer lopen en de doktoren wisten niet wat er aan de hand was. Nou, ik, ik heb iets geproefd van die machteloosheid en die wanhoop. Het breekt je hart als je eigen kind zo verschrikkelijk ziek is. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze een glutenallergie had en met een dieet is het vrolijkste en gezondste meisje wat er is. Maar die vader heeft dus al zijn leven lang een zoon, die zo ongelooflijk ziek en zelfs bezeten is. Hij twijfelt. Hoe begrijpelijk. En toch, en dat vind ik zo mooi, toch heeft hij vertrouwen in Jezus. Ook al is het maar een klein beetje. En wat ik ook zo mooi is, voor Jezus is dat genoeg. Hij geneest zijn zoon. Niet een beetje, maar helemaal. En wat we hiervan kunnen leren is... dat we niet allereerst naar onszelf moeten kijken. Vaak kijken we zo vaak alleen maar naar onszelf. Hoeveel we tekortschieten, hoeveel... gebrek we hebben aan geloof. En twijfelen of God ons überhaupt wel kan horen... met het beetje geloof wat we hebben. Weet je wat Jezus zegt... Ook al heb je het geloof zo klein als een mosterdzaadje, dan kun je bergen verzetten. Weet je hoe groot een mosterdzaadje is? Echt heel erg klein. Je kunt het net zien met het blote oog. Maar blijkbaar is dat voor God genoeg. En waarom? Omdat het er dus niet om gaat hoe groot ons geloof is, maar in welke God... We dat geloof stellen. De grootte van onze God. De God die zo ongelooflijk groot is. Dat hij het heel al geschapen heeft. De God die er altijd was. En die er altijd zal zijn. De God die al onze gedachten kent. De God die alles in zijn hand heeft. Of het nu de hele wereldgeschiedenis is. Of het aantal witte bloedcellen in ons lichaam. De God die elk van onze gedachten kent. En de Bijbel vertelt dus het ongelofelijke verhaal, het evangelie, het goede nieuws. Dat deze ongelooflijk grote God zo ontzettend veel van ons houdt. Dat hij ervoor koos om in zijn Zoon Jezus mens te worden zoals wij. Weet je, God wist hoe zwak en hoe zondig we zijn. God wist dat we uit onszelf nooit naar de hemel op zouden kunnen klimmen. Dat we nooit uit onszelf onszelf zouden kunnen redden. En daarom kwam God, daalde hij af uit de hemel naar onze aarde. En Jezus leefde onder ons. En Jezus leefde het volmaakte leven wat wij eigenlijk hadden moeten leven. En hij stierf de dood die wij verdienden te sterven. Jezus nam al onze twijfel, al onze zonde, al onze gebrokenheid op zichzelf en hij werd erdoor verpletterd. Hij stierf en hij nam het mee de dood in. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood en overwon de zonde, de dood het kwaad, zodat wij vergeven mogen worden, zodat wij hersteld mogen worden in relatie met God, zodat wij geadopteerd mogen worden. Als Gods eigen kinderen. En het enige wat wij daarvoor hoeven te doen, is dat geschenk in geloof aan te nemen. Zeggen, Heer, ik geloof dat u voor mij gestorven bent en opgestaan bent. Ik geef me over aan uw liefde en uw genade. Dus ja, geloof is nodig. Geloof is nodig. Als we helemaal geen geloof hebben in wie God is, wie Jezus is... En wat Hij voor ons gedaan heeft. Dan kan Jezus niet doen wat Hij zou willen en kunnen doen in ons leven. Ons redden. Ons herstellen. Ons genezen. Ons vrijmaken van alles wat ons gevangen houdt. Geloof is nodig. En je ziet het door heel de Bijbel heen. Vooral in de Evangelie, Dat Jezus mensen prijst om hun geloof. En er is zelfs een hoofdstuk in de Bijbel... Hebreeën 11, en dat gaat alleen maar over de helden van geloof. En ze worden geprezen om hun geloof. Maar uiteindelijk gaat het dus niet om de grootte van ons geloof. Maar gaat het om de grootte van de God waar wij ons geloof in stellen. Uiteindelijk hangt het van hem af en niet van ons. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb dat keer en keer mogen ervaren... In mijn leven. Maar één gebeurtenis wil ik met jullie delen. Omdat ik die nooit zal vergeten. Het was een zondagochtend in Crossroads. Waar ik toen nog voorganger was. En we zaten toen nog in een gebouw waar we drie diensten hadden. Dus ik moest drie diensten achter elkaar preken. En ik had de nacht daarvoor had ik verschrikkelijk slecht geslapen. Dus ik, ik was eigenlijk aan het begin van de dag was ik al uitgeput. Maar je kan je voorstellen, na drie diensten preken, ik was kapot. En ik, ik wou zo snel mogelijk mijn tas pakken, mijn jas omdoen en gewoon lekker naar huis en de rest van de dag op de bank liggen. Maar net het moment dat ik weg wou gaan, kwam er een vrouw naar me toe lopen. En die zei, kun je even bidden met ons? En ze stelde een vriendin voor aan mij. Die vriendin was nog nooit in de kerk geweest. En ik vroeg, waar kan ik voor bidden? En die vriendin zei, ik ben onvruchtbaar al heel mijn leven. Maar mijn vriendin heeft gezegd dat God mij kan genezen. Wil je voor me bidden? Nou, de Bijbel spreekt over geloof zo klein als een mosterdzaadje. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn geloof nog kleiner was. En ik weet nog dat ik precies dit gebed bad, wat de vader van die epileptische zoon bad. Heer, kom mijn ongeloofde hulp. Alsjeblieft. Maar dat bad, het, bad ik natuurlijk niet hardop. Als goed voorganger. Als goed pastor. Dus ik zei, natuurlijk kan ik voor je bidden. Natuurlijk wil ik voor je bidden. En ik bad. In mijn gevoel. Een van de meest miserabele gebeden uit. En ik gaf die mevrouw een hand. En ik wenste haar sterkte. En ik heb die mevrouw voor de rest nooit meer teruggezien. Tot op een. Een dag ik weer een dienst had geleid. In Crossroads. En er een vrouw naar me toe komt. En die vrouw vroeg. Dag ken je me nog? En ik had geen idee. Blijkbaar had ik het in mijn. gedachten verdrongen. En ze zegt. Weet je niet meer dat je. Vier jaar geleden voor me gebeden hebt. Ik was onvruchtbaar. Ja, toen begon er iets te dagen. En toen wees ze. Naar een blond, gezond jongetje naast zich. En ze zei, dit is Joris. Joris is negen maanden geboren nadat jij voor mij gebeden had. En ik was stil. Ik kon niks uitbrengen. En ik besefte dat het dus niet ging om de grote van mijn geloof, want die was kleiner dan een mosterd maar om de grootte van de God waarin wij ons geloof mogen stellen. Amen. Oeps. Weet je, misschien denk je wel op dit moment, ja dat is een prachtig verhaal Martijn. En het kan misschien zelfs zo gebeurd zijn, maar ik weet helemaal niet of ik wel in die God geloof. En al helemaal niet of ik wel in die Jezus geloof. Als dat het geval is, dan wil ik je uitdagen en uitnodigen. Ga op zoek naar die God. De Bijbel zegt, zoek en je zult vinden. Vraag God simpelweg, Heer, wilt u zelf aan mij openbaren? En ik geloof dat Hij dat zal doen. Zoek de waarheid en je zult Hem vinden. En met Hem bedoel ik Jezus. Of misschien denk je vanochtend wel, ja Martijn... Ik geloof wel degelijk in die God en ik geloof in Jezus. Maar weet je, ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik heb keer op keer gebeden voor datgene. En niets hielp. Ik kan niet meer geloven, ik kan niet meer vertrouwen. Als dat het geval is, dan wil ik jou vragen. Wees eerlijk met God, net zoals die vader. Vertel hem al je verdriet. Vertel hem al je pijn. Vertel hem al je wanhoop. Zeg eerlijk. Heer, ik wil u vertrouwen, ik wil u geloven, maar kom mijn ongeloof te hulp. Dat is misschien wel het meest krachtige gebed wat je ooit zult bidden. En voor ons allemaal heb ik deze les. Laten we niet te veel staren. Laten we niet te veel focus op onszelf, hoeveel we wel niet tekortkomen in ons geloof. Maar laten we onze blik houden op Jezus. En op Zijn genade, op Zijn liefde, op Zijn kracht. Want weet je, hoe meer we naar Jezus gaan kijken en in Jezus het gezicht van God zien. En wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan, Zijn dood en opstanden. Hoe meer we gaan leren vertrouwen op deze God. En hoe meer we gaan vertrouwen, hoe meer we gaan leren geloven. En met hoe meer geloof we gaan bidden. En dan zal God onze twijfel tegemoetkomen. Zijn kracht zal zichtbaar worden in onze zwakheid. En we zullen God dingen zien doen die we nooit vermogen mogelijk hadden gedaan. Dat geloof ik met heel mijn hart. Amen. Ik wil de band vragen om naar voren te komen en heel zachtjes te gaan spelen. En dan wil ik ons allemaal vragen om even een moment te nemen om te zeggen tegen God wat we eigenlijk al heel lang hadden willen zeggen. Misschien net zoals die vader te zeggen, Heer, ik geloof. Maar ik twijfel ook, kom mijn ongeloof te hulp. En dan doet hij dat. Of misschien wil je God je teleurstelling, je pijn, je verdriet vertellen. En dan luistert Hij als we dat bidden in de naam van Jezus. Vertel Hem wat je hem wilt vertellen. En dan zingen we nog een paar liederen in aanbidding.